met het NOS-journaal. Bij een filiaal van Albert Heijn in Amsterdam-West... is vannacht een ram- en plofkraak gepleegd. Rond drie uur reden de daders met een auto... tegen de gevel van de supermarkt... waarna ze naar binnen gingen om de geldautomaat... in de winkel op te blazen. Daarna gingen ze vandoor op een scooter. Het is niet bekend of ze geld buiten hebben gemaakt. De schade aan het pand is in ieder geval groot. In New York beraadt de jury zich vandaag over de vraag of filmproducent Harvey Weinstein schuldig is aan onder meer verkrachting en seksueel misbruik. Meer dan 100 vrouwen hebben beschuldigingen geuit tegen Weinstein. Het huidige proces bespitst zich toe op de beschuldigingen van twee vrouwen. Eén van hen zou door Weinstein in 2013 zijn verkracht op een hotelkamer. De andere vrouw zegt in 2006 in het appartement van een filmproducent tot orale seks te zijn gedwongen. Als Weinstein schuldig wordt bevonden kan hij levenslang krijgen. Zeker drie gemeenten hebben een grens gesteld aan het aantal arbeidsmigranten dat er mag wonen. Blijkt uit een rondvraag van de NOS onder wethouders. Maasdriel, Deurne en Zaltbommel hebben een maximum ingesteld. En zes andere gemeenten zijn het van plan. Dat doen ze om draagvlak onder de inwoners te behouden. De meeste gemeenten stellen geen grens omdat binnen de EU is afgesproken dat de Europeanen overal mogen werken. De bouw van tijdelijke huizen gaat minder snel dan woningcorporaties hadden gehoopt. Dat komt vooral doordat gemeenten te weinig locaties beschikbaar stellen. Zo blijkt uit een enquête onder corporaties. De Tweede Kamer en de minister willen graag dat er zogenoemde flexhuizen worden gebouwd... voor mensen die snel onderdak nodig hebben... maar ook studenten en starters kunnen ervan profiteren. Het weer in het noorden kan er nog een spat regen vallen, maar daarna droog en nu en dan zon. Vanmiddag raakt het bewolkt met kans op een enkele bui. Er staat een stevige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Vannacht regent het, maar morgen is het weer meest droog bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. De wij zwaan bij de ANDD.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 Oh, en trouwens, ook op de woonverzekeringen van de ANWB... krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl slash woonverzekering. Z Z Z Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Ger Loogman. Goedemorgen Zandvoort en daar zijn we weer hoor. Ja, bij ZFM in de morgen... En het is uh, drie over vier over acht. En uh, ja, uh, de, de dinsdag is begonnen. En de dinsdag is de dag dat uh, het zonnetje schijnen mag. Nee hoor, ne, dinsdag is een, een, een bijzondere fijne dag. Vind ik altijd een fijne dag, dinsdag. Rustig op de gang. En, uh, en ik zal eens kijken wat dinsdag ons gaat brengen in het kader van uh, de dingen die ons komen. Die er komen gaan. Het is 26 dagen voordat de Grand Prix gaat beginnen van Melbourne. En nog 75 dagen, dames en heren, 75 dagen voor de GB Nappor. Yeah! Nog 209 dagen. Voor Dat duurt nog even. Uh, de beste muziek hier bij ZFM, 24 uur per dag. ZFM op jouw radio. Hier is de man met de uh, tatoeages in zijn hoofd. Pauls Malone. En Crash Circles. Zing Als je net onder de douche vandaan komt. Of je hebt een lekker ontbijtje gemaakt met een kopje koffie. Hé? Nee? Zo in de morgen. Goedemorgen, Zandvoort. Sucked down NL en hij heeft Post Malone. En uh, ja, dat is uh, dus een beetje een vreemde vreemde, is het. vreemde kwast. Maar ik ben hier niet alleen. Hier tegenover mij zit mijn goede vriend uh, Frank Waardekoop. En na deze plaats gaan we de dingen van de dag doornemen: de dingen van de dag in Zandvoort, maar ook de dingen van de dag uh, van de dingen van de dag. In uh, zeg maar overal. Toch, Frank? Wacht Eerst even dan een summer. Antwoord. Op 106.9. Zet even. Zet hem. Ja, hoor, dames en heren. Goedemorgen. Het is, uh, het is uh, 12 over 8. En uh, Frank Paardenkoper is even in de keuken. Een kopje koffie halen. Maar uh, nou, we wachten gewoon even op hem. En, uh, dus uh, wat dat betreft, hebben wij de tijd en uh, nemen wij ook de tijd, want dat moet je hebben. Het is namelijk geen wedstrijd, hè, Frank? Goedemorgen. Goedemorgen. Wacht even. Ga dan, ja, ja. Ben je daar? Ja, ik ben Ja, hier. je bent er helemaal live in de uitzending. Ja. Dames en heren, Frank Paardenkoper, geef hem een dagelijks een applaus. Frank Paardenkoper! <laughs> Yo! Zo. Wat een feest, G. Hè, dat is een introductie, hè? Ja, absoluut. Heb je een jaar niet meer gehad? Nee, zeker niet. Dan zeg je wel eens Radio 10 is leuk, maar, uh, ja, ik, heb, maar ik, nou, ik heb er nog geen Frank alsjeblieft, speciaal voor jou. Fufusela. <laughs> Fufu. Heeft iemand een liedje van gemaakt? Hè? Ja, Fufuzela. Ja, over Radio 10 gesproken, DJ Sven. Ja. Die kent hem niet, die heeft het, uh, het Fufuzela lied gemaakt toen. Ach. Ja. Moet nou. even kijken of we dat even boven water... Uh, ja. orde oh kunnen halen, ja. Dat zou wel mooi zijn. Nou, dat is duidelijk. Hé, hey, wat is er allemaal gebeurd uh, in, het, in het nieuws? Uh, want jij hebt natuurlijk allemaal alles ja. bijgehouden. Ja, uh, Boris Johnson... Wou het netjes, hè? He? Ja, het netjes. nee, zeker. Boris Johnson die heeft nu de BBC uh, onder vuur genomen, natuurlijk. Ja. En die wil dat uh, mensen ophouden met uh, kijk- en luistergeld betalen. En hij gaat daar natuurlijk flink het mes in zetten. Ja. Dus uh, mevrouw, uh, hoe heet ze? Jule Rijksman van het... Uh, het, het Nederlandse bestel, NPO en uh, consorten... die zijn natuurlijk uh, als de dood... dat uh, ook hier op enig moment het mes in de omroep gaat. Dus, ja, die kans uh, is natuurlijk wel een keer aanwezig. Die kans is zeker aanwezig. Maar het voordeel daarvan is... of daarvan... Een, een voordeel is dat wij daar niet mee te maken hebben bij ZFM. Want wij draaien gewoon vrolijk plaatjes. En uh, wij zien wel wat er allemaal gebeurt. Jay. Kijk Frank, het heel door... goed, heel goed. Want er gebeurt Goedzo. heel veel natuurlijk. <laughs> He? Wat staat er nog meer in de kant? Eh, nou, de krant heb ik nog niet helemaal uitgeplozen. Ik ben natuurlijk weer een beetje laat vanochtend. Ja, ja, maar wat ja. me wel enorm veel deugd doet... is dat we een, een uh, positieve zijde van de opwarming van de aarde... als dat al aan de hand is natuurlijk en het klimaat is van alle tijden. Ja, er is wel wat aan de hand. Ja, maar goed. Laat dat duidelijk het is, het zijn. Het is een groot voordeel voor de aanleg... de herstructurering van het circuit. Ja. Want voor hetzelfde geld hadden er pakken sneeuw gelegen. Ja, eens, eens. Was er een tocht gereden op de, op de Rut. Frank, deze is jou. Eh, en, uh, maar nu kunnen ze allemaal goed doorgaan. Dus dat betekent dat er uh, op schema gewerkt wordt. Ja, goed hè. En uh, ik zou zeggen, op naar de maand mei. Hup. klets, daar gaat hij. <laughs> <laughs> op naar de maand mei. Dat duurt nog... Uh, nou, ik kan precies vertellen hoe lang dat duurt. Want ik hou het natuurlijk, ik hou er natuurlijk bij. Okay, jij bent er dat bij is nog jouw. 75 dagen, Frank. Kijk, en dan is, is het feest geblazen. Ja, dat is mooi. En het leuke is, nog 26 dagen voor de uh, Grand Prix van Melbourne. Dan begint het hele feest. En uh, ik kan je uh, ook goed nieuws geven van vandaag. Want of van uh, morgen, morgen uh, uh, is uh, het Haas-team gelaunched, zoals dat heet. En uh, Alfa Romeo wordt gelauncht. Dat houdt in dat ze de auto laten zien hoe die geworden is. Uh, de nieuwe kleur en de nieuwe uh, livery, zoals dat heet. Okay. En, uh, en uh, aanstaande donderdag is de eerste wintertest... Dus dan krijgen we een klein beetje uh, een indruk van uh, ja, wie er heel snel is en wie er tegenvalt. En dan wordt dus dat uh, verreden? Of in, uh, in, uh, Spanje, in Spanje, in uh, Catalonië. En, oh, okay. en uh, ja, dat is best heel, uh, heel bijzonder. En uh, is, uh, geeft Max daar ook nog ja, de prestaties? Max uh, die is de eerste die rijdt van uh, Red Bull. En die, uh, ja, dan krijgen we een klein beetje een idee van uh, ja, hoe die auto's. Uh, hoe die het doen en uh, hoe snel ze zijn. Ja, want in te... Vor, vorig jaar was. Uh, um, uh, hoe heet het? Uh, heel snel, uh, Ferrari. En uh, toen dacht iedereen: oh god, daar gaat het gebeuren. Nu is Ferrari degene. Uh, uiteindelijk hebben ze genegeerd, omdat er uh, veel te veel fouten in het team zijn gemaakt. En uh, ja. uh, noem maar op: een, uh, een hele hoop vijf en zes die er gebeurd zijn die, uh, ja, die fout zijn gegaan. Dus ja, wat dat betreft uh, is het, uh, is het uh, een spannende week voor uh, alle uh, Formule 1-fans. Nou, laten we daar dan nog maar eens heel even over nadenken... omdat het genot is een plaat, te het geluid Juist, dank. Voort. Kijk, hoor je hem? Ja. Prachtig. We draaien in een plaat, Frank. Ja, we gaan even kijken of er nog wat nieuws te melden is. De iPhone... So vain Natuurlijk, de Jackson 5 samen met Michael in het voorprogramma. ZFM, dames en heren, het is 20 over 8, ofwel 10 voor half 9. Tijd vliegt Charlotte. G, hey, over voorprogramma's gesproken. Ja. Ik kan me nog herinneren dat jij een keer bij een scriptierse show in het voorprogramma hebt gezeten. Ja, dat is waar, Frank. Bij de, zo... de aloude Caramella, wie kent het niet... Het is alweer een tijdje geleden. Hè? Dat is een tijdje geleden. Waar het uh, al onbekende, althans destijds, uh, Duo Florida speelde. Het Duo Florida, wie kent ze niet? Wie kent ze niet? <laughs> nou, het was een uh, enorm uh, mu muzikaal, technisch gezien, uh, trieste vertoning. Duo Florida natuurlijk. Paste overigens wel weer helemaal 100% in de triptische act. Waar jij je op een gegeven moment, uh, ik noem het zelf maar even het voorprogramma, een plaats had verworven op je rug. Op het podium. Met de danseres om je heen dansend. En ik dacht, wanneer schoppen ze hem eraf? Maar nee, lieve mensen, het bleek daar gewoon. Nee, ze vonden me veel te leuk. Ze vonden me veel te leuk. Ja, wij hebben vreemd oh, gelachen vroeger. Ja. Met, uh, luisteraars, want uh, ja, Frank en ik kennen elkaar al meer dan 50 jaar. En dan uh, maak je nog wel eens wat mee. Zo uh, hier en daar. Ja. En dat is ook wel gebeurd in het verleden. Zeker. Ik kan me ook nog herinneren dat het oude hotel Bouwers was afgefikt. ja. En dat daar, uh, om te voorkomen dat mensen daar uh, uit nieuwsgierigheid een kijkje zouden nemen, uh, omhekt. Alleen wij kwamen op een zondagmiddag met uh, de Chrysler Nieuwpoort, onze zwarte limo. Kwamen wij daar aangereden. Ik uh, voorin met uh, de, de chauffeurspet op en jij achterin gezeten met een krijtstreepje en een bolhoedje op. dat we ja. ooit nog eens in Engeland hadden gekocht. En ik schoof dat hek weg en ik reed zo voor de hoofdingang. En daar kwam de conciërge die was aangesteld om de boel daar te bewaken, al uh, toegelopen van... Uh, moeten jullie hier oprutten? En uh, <laughs> ik zeg, nou, ik, zeg, ik wilde even kijken. Ik heb hier een kamer geboekt voor meneer, maar ik geloof toch, als ik zo naar binnen kijk, uh, ziet er <laughs> nogal donker uit. Dat het niet helemaal is wat wij in gedachten hebben. Hè? Goedemiddag. En die man helemaal stom uitgeslagen. Ja. En uh, ik weer in de limo en toen heel voorzichtig weer zo terrein afgereden. Ja, Frank. Verder het... de Torbeckenstraat in. <laughs> Frank had vroeger een Amerikaan. Die was uh, net zo groot dat je, als je uh, in je eentje reed, dan stond je al in de file. Zo groot was die. Echt waar? Dus ze zijn nooit meer weggegaan. Ze ja. zijn nooit meer weggegaan. Dan heeft ze nog steeds. Een, uh, als je de, de trouwe Zandvoorter ziet zien nog wel eens rijden. Uh, en, en uh, dan, dan komt hij door het dorp met het uh, met de hele grote gevaart aan. En uh, dat is natuurlijk al jaren, jaren en dag, sinds jaren en dag, dames en heren. En uh, ik zie dat het zonnetje doorkomt Frank. Zullen we eens kijken wat het weer gaat doen? Gee, hey, doe maar. Hey Google. Wat wordt het weer? Zeg ik niet. Op dit moment is het zeven graden en half bewolkt in Zandvoort. Vandaag wordt het bewolkt met een maximum van acht graden en een minimum van vijf. Dankjewel, Google. Dankjewel, Google. Kijk, zie, zie je nou hoe het werkt? De techniek staat er niet voor. Niets. Ach, jongen, dat zeg ja. ik toch. Het is gewoon één groot feest. Hey, over techniek gesproken. Ja. Er zijn uh, wat scootermakaken geweest in Amsterdam. Die hebben met een Fiat Panda een ramkraak gepleegd. Ach, je meent het niet. En is dat gelukt? Osdorpplein, nee, nee, nee. nee. Het is niet gelukt. Het is niet zo handig en, uh, ook, hè? Nee. Uh, nou ja, het is niet gelukt. Ik, ze zijn ontkomen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Het, volgens nog is het niet helemaal bekend. Hoe vind, jij, hoe vind jij de, de, de, de, de stelling dat uh, ouders uh, zeg maar verantwoordelijk moeten worden... Voor, uh, als, als kinderen wapens uh, dragen? Nou, de burgemeester van Amsterdam, Abou Laatklep... Die heeft van een Rotterdam. Plan, of Rotterdam, sorry. Uh, die heeft een goed plan. Want die zegt, uh, als het recidivisme betreft... en dat is al na de tweede keer... dan moeten die ouders daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Ik vind daar wel iets in zitten. ja. Want niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Het is ook niet normaal natuurlijk dat uh, die, die kleine gastjes daar gewoon uh, midden in de nacht... om drie uur of vier uur ochtends, weet ik veel, wat voor tijdstip... buiten rondlopen, bewapend met messen. Nee, dat is niet normaal, hè? Nee. Nee, nee. Ik bedoel, wij uh, zijn ook allemaal uh, ooit als baby begonnen en jong geweest. En ook wel eens rottigheid uitgehaald. Maar dat was absoluut in de verste verte niet van het kaliber waar... Ik laat blijken dat ik een aantal jongeren zich vandaag de dag schuldig aan maakt. Ja, die kids die worden zo, uh, uh, die zitten elkaar zo gek te maken. Elkaar. En, ja. en uh, het, moment, het moment dat er één met een mes komt, denk ik, dan moet ik de ander ook doen. Ja. En dan voelen ze zich veilig. En dan, uh, ja, dan heb je de pop en dansen. Ja, kopieketjes op die leeftijd. Ja, het zijn natuurlijk allemaal uh, mannetjes en vrouwtjes. Ja. En inderdaad, die ouders uh, moeten er uh, eigenlijk voor zorgen. Net zoals onze ouders dat gedaan hebben. Uh, dat het een beetje in uh, goede orde, in, in goede, goede banen wordt... Uh, wordt uh... Ja, je moet uh, bij de opvoeding grenzen stellen en duidelijk maken... dat als je die grenzen overschrijdt, daar uh, sancties op staan. Ja, en, uh, en ja, die, die uh, is, uh, best, vind ik best een hele... Ja, vind ik een hele goede uh, burgemeester. Ja, absoluut. absoluut. Zeer kan die, uh, slam... Een zeer redelijke man. Slemke Valsema van GroensLinks nog een voorbeeld aan nemen. Slemke Valsema vind jij ook wel een hele fijne vrouw, hè? Jongen, jonge jonge, gaan we het niet over hebben, we zouden het een politiek correcte programma houden, gij. Ik zeg Frank zeg, heeft ja, nogal een mening. Ja. Nou, studeren. Ja, dat zeg ik. Draai maar een praatje, ge. Nou, een praatje, een ja. plaatje, Frank. Maar toen, ja, je, mag, je mag kiezen, Rihanna of de Commodores. Ik zet alles op Rihanna. Echt waar? Ja. Dat is mooi om te horen, jongen. Even kijken of ik het goed doe hoor, Frank. Want je weet het niet. Je weet het vaak ja, niet. jou. hoor. Goedemorgen Zandvoort. 9, yeah. Bij ZFM. Standing ovation. Oh wow, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. You look so dumb right now. Standing outside my house. Trying to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 Dus, uh, dat is er. Leuke wijd. Rihanna. Kan leuk zingen. Doet Zeker. heel erg de best. Is leuk voor de moeder. Dus wat wil je nog meer, Frank? Zeker, je, je hey? zegt het. Ja. Hé, hey, en, en uh, ik... ik uh, we hebben hier een kopje koffie erbij. En dat is uh, Senseo-koffie. Ik weet niet of dat mag. Maar het, ik, wil, ik wil het toch even uh, uh, te berde brengen. Uh, er is natuurlijk heel veel uh, ge gesproken over het feit... dat de crème van de Senseo-koffie... veroorzaakt wordt door varkensfets... Ach, jongens, hou nou toch op. Varkensvet. Varkensvet, ja. <lacht> Even hoor, ik zet deze fout. <lacht> en uh, ja, dat krijg je. Als mensen ja. enthousiast worden, dan gaan ze bellen. Ja, live radio. Ja, live radio, dames en <lacht> heren. Hier uh, bij ZFM. Uh, dat het uh, veroorzaakt wordt door varkensvet in de, in de pets. En dat is, dat is niet waar. Nou, nee. Weet je ja. hoe het wel, wel werkt? Ja. No. Uh, het laagje uh, crème of crema zorgt ervoor dat ze zeekoffie er... De crème laag komt tot stand door de wijze waarop de koffie onder druk staat door de pethouder. Door het unieke gepatenteerde schuimkamer in het CNC-apparaat ontstaat zo het kenmerkende laagje schuim. De crème laag is daarmee niets anders dan koffie met luchtbelletjes. Ja, dus crème de la crème eigenlijk. Ja, dus het is ja. geen biggevet. Geen biggevet. Nou, gelukkig dus hebben we dat ook weer getekend. Alle veganisten kunnen opgelucht ademhalen. Nou, dan. ik ook trouwens. Ja. Ik denk ja. En dan heb je een dag te drinken. Uh, carbonade koffie. Het <tie> <tie> <tie> ja. biggetje is al uh, al vroeg binnen, dames ja. en heren. Uh, G. Ja, Frank. Heb jij wel eens illegaal geschommeld? Nee, ik heb illegaal uh. nog nooit geschommeld. Nee, zelfs niet. Toen de vijfde nog een schommel had, kwam nee. dat eigenlijk niet voor. Maar goed, ik denk dat je er toen de tijd ook niet voor was bekeurd, zoals een aantal jongeren in Breda die op een avondje aan het uh, schommelen waren in een het parkje... en die kregen daar een, een boete van 57 euro de man, voor opgelegd. Maar volgens mij uh, was de rechter uh, wel van, uh, van de uitspraak... dat dat niet helemaal uh, proportioneel voor, voor, om, was. Om, om, om te schommelen? Om te schommelen, ja. Ach, ja. my god. Ja. Hebben ze niks beters te doen? Nee, dan? nee, maar goed, dat zie je natuurlijk... Het is af en Ja, maar dat zie je af Het van toe, fronten in het land. Ja, ja. Maar ik ben wel blij om nog even op dat schuimlaagje terug te komen... Dat het uh, geen varkensvet is. Nou, Frank, het is uh, zeker een, een verhaal. Uh, wat we nu gewoon getackled hebben. Ja, ik vind het goed. Want het was. Uh... Wat denk je ervan? Plaatje? Ik zou er gewoon een plaatje opzetten. Goed, doen we dat? Oh, dat is het verkeerde plaatje. Wacht even <laughs> hoor. <laughs> ook oh, dit is de radio. Het is allemaal niet makkelijk, hè? We doen het wel easy hoor. Heel goed, G. Ja. Hier is Leinorritje in de Commodore. Dames en heren, bij ZFM. met geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Dames en heren, dat mag toch ook niet meer? Oh nee. mm -hmm. sorry. Mm -hmm. sorry. Sorry, sorry, <laughs> oh, sorry. You <laughs> <laughs> oh, know it sounds funny, but I just can't stand the pain Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see a big stone and I bought one. Yeah. Ooh. That's I'm easy. I'm easy like yeah, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.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 like so en easy in dit geval uh, deed hij dat uh, samen met de commodores kom maar door ja hoor kom maar door <laughs> ik woonde vroeger in Hilversum en er zat er een man achter het uh, postkantoor en die uh, nannes heette die en die uh, die stond daar en die stond alle uh, uh, geparkeerde auto's uh, zeg maar uh, soort van binnen te harken en dan zei die kom maar door kom maar kom <laughs> en dan reed je tegen de pala. en zei die eigen schuld <laughs> <laughs> dat is zo grappig gevonden. Ja, dat had dat is ook ja, wel, dat iets, had wel uh, wat ja dat In de was. haltestraat hier. Ja, dat heet je hier. Een grote ook, hè? ja, dat ja. zou mooi zijn. Ja, ja precies. Hey, Frank, maar. wat anders. De gemeente Zandvoort meldt op de website dat de weg vrij is gemaakt voor de start van de ontwikkeling van het watertorenplein en de watertoren zelf. Oké. Okay. Al tijden zijn er plannen van de watertoren en het, om de watertoren en het naastgelegen plein een nieuwe toekomst te geven. Nou, er zijn nu drie partijen, drie architecten. Uh, Springtij, uh, architecten Bad Zandvoort en de BA's. BIA, en die gaan nu samenwerken om uh, te kijken of er wat, uh, wat vrolijks te, te, te maken is. Om, uh, uh, nou, dat, dat loopt natuurlijk al een hele tijd. dit. Ja, dat kan je heel snel. Want de Watertoren is redelijk aan verval uh, onderheven. Ja. En uh, ja, het is jammer dat we niet voor de Grand Prix uh, een klein beetje uh, opgeknapt hebben kunnen zien. omdat dat had wel natuurlijk wel mooi geweest. Uh, ja, dat zijn. Ja, uh, er wappert in ieder geval volgens mij wel een zwart-wit geblokte vlag bovenop. Ja, dat hebben ze. Is dat dan weer wel. Het is heel grappig, want die vlag. Uh, want ik woon er natuurlijk vlakbij. En ik, uh, ik kan uit mijn raam die vlag altijd zien. En ja. die, die waait gewoon uh, om de twee weken <laughs> waait die kapot. En dan staat er weer een nieuw. Dat vind ik zo goed. Ja. En uh, ja, hulde voor degene die dat doet. En. Uh, uh, aangezien ik uh, ook uh, uh, naast het feit dat ik wel eens een programma maak bij ZFM. Uh, maak ik ook uh, documentaire, uh, documentaires. En ik ga uh, kijken of we een documentaire kunnen maken over de watertoren. En uh, zijn geschiedenis. En uh, de mensen die ermee te maken hebben gehad. En uh, ja, ik ben dat nu aan het onderzoeken. En het is wel heel erg interessant hoor. Wat er allemaal ja, gebeurd is ja. met die watertoren. We hadden natuurlijk een hele mooie watertoren. Die heeft uh, Dolf uh, laten slopen in het kader van de, de schoonmaakactie. Om de Atlantic Wall te bouwen. En in Dolf is dit geval Adolf. Ja. Adolf die, H. Die stond uh, waar nu het, uh, Favosje, het de plein is. Oh ja, dus daar stond het? Ja, daar nou, is zelfs een uh, gedenkteken op de grond. Meen je dat? Uh, waar de toren heeft gestaan. Ach, wat grappig. Met de de Turm reclame er nog op. Ja, ja, ja. ja dat, uh, Ook voor mijn tijd natuurlijk. Maar ik heb dat uit uh, de overlevering. Mm -hmm. En uh, die was architectonisch gezien wel van een prachtige... Ja, dat klopt. Hè? Dat een, klopt. Beter dan de huidige watertoren. Maar goed, de nou, watertoren vind... zoals we hem nu kennen... is ook natuurlijk wel een landmark voor... De, uh, nou, dat is wel iconisch. Ja, weet voor, je wel? En, en, en ja, kijk, als je die uh, weer een klein beetje... Uh, ik weet niet of die tank... Zou die tank er nog in staan? Denk het wel, hè? Er zit, er zit een watertank in. Ja, dat, dat is ooit uh, gebouwd natuurlijk om de druk op het waterleiding ja, uh, goed te houden. Die zal er nog wel in zitten. Ja, dat is niet iets wat je er zomaar uithaalt. Nee, dat ja. is niet uh, van. Nee. Uh, haal jij die tank er even uit. Kom eens, haal die tank er even uit. Dat denk ik ook. Nee. En, uh, maar was, uh, het is goed nieuws. Goed nieuws voor goed nieuws Zandwoord. Uh, nou, dan heb ik nog wat uh, gevonden. Want uh, ja, uh, uh, zes dingen die je nog niet wist over je billen. Billen zijn natuurlijk wel iets wat de mensheid al uh, uh, ja, sinds de mensheid bezighoudt. Ja. En uh, uh, je bilspieren zijn de grootste spieren in je lichaam. Wist je dat, Frank? Nee, dat wist ik niet. Ja. Nee. Je hebt grotere billen dan je vriendje... omdat het, ons oestrogeen vertelt dat uh, vet naar de billen moet. Is het wel eens opgevallen dat de meeste mannen, mannen bijna geen billen hebben? Dat komt dus omdat het vet ergens anders heen gestuurd wordt. En bij heel veel mannen is dat naar de buik. Oh, niet naar de leuning. Nee, niet naar de leuning. Oh, oké. Okay. Nee, nee, nee, nee, nee, Frank. <laughs> Daar gaat ook geen vet heen. Nee. <laughs> is een beetje bigge vet. Een maar... <laughs> beetje bigge vet. <laughs> maar die zit niet in de CCO. Oh. Nee, dus dat, dat, is ook dat weer dan, dan mee niet. Nee, Ach, nee. laten we ermee ophouden, Frank. Leuk plaatje, vind je niet? <laughs> ik zou het doen. Ik, uh, ik, uh, ik, ik uh, draai nu een plaat van... Uh... Wacht even hoor, waarom hoor ik niks? Oh, ik zie het al. Ja, het is allemaal techniek, hè, Frank? Nou, dat kun je wel zeggen, G. Ik hoef ik, jou niks uh, te vertellen. Nee, en, uh, ik snap er zelf niets van. wat zeg ik. The days are okay. I watch the TV in the afternoon. If I get lonely. The sound of other voices other are the rooms near to me.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 Janus, Janus Ian. Ken je Janus? Nee. Ja, Janus Ian kan heel leuk zingen. Dit was In de Winter bij ZFM. Goedemorgen, dames en heren. Het is bijna kwart voor negen alweer bij, bij ZFM. En het zonnetje komt door. Het wordt een hele aardige dag. En uh, ja, een beetje wind, maar het is ja. helemaal niet zo erg. Het, het, het, is, het is droog. En, uh, Zeker. We zijn niet ontevreden, dames en heren. Absoluut niet. Weet je, soms gaat mijn fantasie wat met me op te lopen. Dat is bekend. maar is leuk. Het een beetje te denken van hoe Zandvoort nou helemaal buiten de Grand Prix wereldnieuws zou kunnen zijn. Dat is als een Formule 1 auto een hert rijdt op de baan. Dat is leuk. Maar het is natuurlijk wel, het zou wel... Ja, er gebeurt er wel wat. Er gebeurt er wat. Het is een keer in Maleisië gebeurd, geloof ik, dat er een giant lizard over de weg liep. Zo'n link. Oh ja, zo'n lege Een lege waan van bijna een meter. Ja. En, uh, en uh, Max Verstappen reden langs en die moest vreselijk lachen. Er is a giant lizard <laughs> running around the track. Geweldig. <laughs> en ja, maar die zou je aanrijden Ja, en een uh, billet ja. ja. natuurlijk, ja, er zijn natuurlijk nog veel meer rare dingen geweest. Er is wel iemand, iemand over de baan ge, ge, ja. gehold met een bord. En, en, uh, Bordsoep. <laughs> niet met een bordsoep. <laughs> maar uh, over, over die listers gesproken. Vroeger hadden wij Dennis Plantikhaap School. Wie kent hem niet? Ja, wie kent hem niet? Ik ja, heb nog een maar die had niet? toch ook een hobby van uh, leguanen... en ja, vogelspinnen ja, ja, ja. en dat soort dingen? Ik heb nog een boekje met hem geschreven. Zand. Uh, uh, nee, heet? Uh, woordenschat, woordenschatten. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, maar Dennis zelf heeft een boek. Zand uh, in je ogen. Ja, dat klopt. Vrees, heet dat. Dat ja. Ja. klopt. Ja. Maar het eerste boek heb ik... Nou, een boek... <laughs> Het is <laughs> niet ja. echt een boek. Het zijn allemaal uh, dingen wat je met woorden kan doen. Rare, weet je, als je het Franse woord accessoires. Accessoires? Kan ze niet achterop de fiets? En, uh, en dan, Als je dat opschrijft, accessoires, kan ze niet mee achterop de fiets. Ja. En dan moet je heel vaak twee of drie keer lezen wat er staat. Dat is heel grappig, <laughs> vonden wij toen. Ja. Laten nou ja het, is, ja, het heeft best uh, een, een heel aantal. Uh, ja een heel aantal boekjes verkocht. En toen kwam die uitgever naar me toe en die zei van... het gaat heel goed en er zijn er al 5000 verkocht. Maar wij verkochten natuurlijk platen. Frank en ik hebben in het verleden toch regelmatig platen gemaakt. en uh, Ik noem een kaplaarsen en een... Uh, dolly ik, dot. Uh, ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot. En allemaal dat soort uh, heel, heel, uh, hoogtepuntjes van de Nederlandse <lacht> <lacht> plaatindustrie. En... Uh, en toen, uh, ja, dan, dan, uh, dan, dan verkochten we zomaar 30, 40.000 platen. En, en dus ik zei tegen die man, is dat alles? Was die man helemaal, helemaal is dat alles? Dat is hartstikke veel. Dus het was, uh, ja, voor boeken, dat uh, zijn toch wel andere aantallen. Ja, en later uh, heeft iemand nog een plaatje gemaakt van, is dit alles? Is dit alles, ja. ja. Maar <laughs> dat is, nee, nee, dat was, is dit alles? <laughs> <laughs> van de serie, van de hey, gelijknamige serie. Ja, ja, dat ja. heeft hoe? Heet het, de Coot en Bie hebben dat gedaan. Ja. ja, ja dit is Dallas. Ja. <laughs> ja dat is trouwens Coot en Bie. Humor is nog altijd actueel, hè? De ja, humor, ja, ja, ja. Die ze destijds aankaarten, die zijn nog altijd actueel. Is ja. Het zo briljant. Nou, mijn dochter is uh, nu uh, 27, wordt hij. En uh, die heb ik natuurlijk ook op het spoor gezet van mijn Coat En, en die kijkt daar wel regelmatig langs naar en ja. moet daar vreselijk om lachen. Ja, ja het is toch ja. echt geweldig. Ja, het ja. is, het is uh, tijd, tijdloze humor. Ja, tijdloos, ja. ja, ja het ja. is ook leuk om die filmpjes op uh, jijbuis terug te zien van Coat ja. Bee, Want dan zie je ook weer de oude verkeerssituaties in uh, de steden, oude autootjes. Ja, goed hè. He? He? En het meeste is uh, uh, het gooi. Ja. En ik kom natuurlijk uit het gooi uh, voor, uh, ik heb er een tijdje gewoond. En dan is het wel heel herkenbaar dat je, dat je al die plekken ziet waar je ja, waar je, waar je ja. tijd hebt doorge, doorgemaakt. Ja. Ja, en ja, en ja. dat geldt natuurlijk een beetje ook van Zandvoort. Hè? Absoluut, G. Absoluut. En dus er zijn ook nog wel best veel, um, veel uh, filmpjes. En, uh, en kort, kort draaien heeft natuurlijk heel veel. Hè? Ja, ik heb uh, kort draaien nog wel eens voorzien van uh, oude foto's van, oh ja? van Zandvoort. Ja, ik heb best wel wat oude foto's nog. Ik heb... Uh, het voormalige Geerling Shell Station, toen het nog van hout was, heb ik nog oh, foto's ja? van. Ik heb, oh ja. Uh, grappig. Het politie, oude politiebureau, voordat het afzichtelijke bouwwerk wat er nu staat, werd gemaakt. Nou, ik vond het politiebureau was eigenlijk veel te mooi, dus dat moest weg. Ja, ja, ja, zoals met alles in dit land natuurlijk. Zoals en met de, alles in dit land. Als het te mooi is, jongens, gaan we het ja, weghalen. De overheid laat geen gelegenheid onbenut. benut nee. Om uh, ook ons mooie uitzicht wat we hebben vanaf uh, de Nederlandse kust te belemmeren door die idiote windmolens. Maar goed, ik. Uh, nou ja, laten we het daar, daar maar niet over hebben. En, en, uh, deze is altijd natuurlijk ook het een en ander gebeurd waarvan je denkt: uh, er de, de zijn wat vreemde keuzes gemaakt. Ja, en helemaal na de, de wederopbouw, na de Tweede Wereldoorlog, zijn er uh, wel wat planologische missers begaan. Maar goed, ja, maar dat kan je van... wel voorstellen, omdat het op, op, op dat moment moest het. Weet je al? Ja, ja, ja. En uh, je moest, ja, moesten, uh, mensen moesten onderdak hebben. Ja. Dus er moest snel uh, wat gemaakt worden. En vandaar dat uh, heel veel ja. van die, uh, die panden gewoon maar uh, neergezet zijn en, ja. en uh, gebouwd zijn. En uh, Zonder daar heel erg over na te denken. Maar later, weet je al, als je zo'n circustheater. Uh, ja, dat dat, ik, ik vind het onvoorstelbaar hoe dat, ja. hoe dat mogelijk is dat enige gemeenteraad dit goed kan keuren. Ja, maar je ja, zit zelf natuurlijk met Bouwers van ja, maar dat vind, dan nog wel, dat vind ik dan nog wel wat hebben. Ja? Ja, dat, ben je? dat heeft nog wel iets van... Het okay. is ook een soort van, van... Hoe noem je dat? Een, een, een herkenbaar punt ja, in, zeker. in Zandvoort. Ja, en dan de drie uh, flatgebouwtjes met drie lagen het, uh, de, aan het Duffafoosjeplein. Ja. Dat waren de eerste Zandvoortse flats na de wederopbouw. En die zijn nog, uh, dat is ook te lezen op de gedenksteen... en uh, de gevel bij ben aders aan de noordkant... En met Marshallhulp uh, gebouwd. Oh ja? Ja, en toen ter tijd was dat een corporatie. En uh, toen het werd opgeleverd kostte één appartement 18.000 gulden... Ja. En er werd echt uh, door de Zandvoortse bevolking uh, van gezegd... nou, dat, uh, veel plezier ermee, maar dat gaan ze niet verkopen. Nou, het was in no time weg. Ja, ja, ja. En uh, ja, toen de tijd, 18.000 gulden voor een flat was heel veel. En mijn ja. vader kocht uh, begin 1955 een huis... In de Van Spijkstraat, ik geloof ik, nummer 2. Ja? Voor 11.000 gulden. Ja, ja, ja. Dus en dat was ja. dan een huis met een boven en beneden. Maar dus een, dus een appartement, weliswaar weer aan zee natuurlijk. En dat ja. moet je altijd wat ja. voor betalen. Maar dat vind ik wel grappig. Ja, het plein is jammer dat het later is opgesplitst in VVE's. En dan krijg je dus dat uh, er een, een soort uh, lappendeken van wordt gemaakt. Uh, daar waar het onderhoud aan die gebouwen betreft. Ja. En dat is op zich wel jammer, want de een doet dit, de ander doet dat. En, oh, er ja, zijn drie VVE's ook. Uh, nee, het, zijn, het is een VVE per portiek. Ach. Ik geloof dat er drie portieken zijn in één gebouw. Dus, dus je hebt drie verschillende VVE's? Ja, dus... Uh, nou, de, de portiek, het wordt onhandig. Ja, ja, dat is het ook. Ja. En je krijgt dus ook uh, bes uh, verschillende besluitvorming. Ja. Die wil geel, die wil blauw, ja. die wil niks. Ja. En op een gegeven moment zie je dat er een soort van uh, ja, uh, verpaupering, zou je bijna zeggen, optreedt. In het aangezicht en het onderhoud en is dan wel weer zonde. Maar goed... Nou, dat is, uh, dat, dat is toch wel een stukje geschiedenis, ja, dames en hey, heren, ook, hier is, ook, bij ZFM, Zandvoort. het geluid van Zandvoort. Ja. Luister goed, luister goed. Laten we maar eens een keer ook een plaat draaien, want uh, anders wordt het ook niks. He? Nee, Frank, doe, maar, denk je? doe maar geest, zet maar wat op, joh. Nee, ik zet wel wat op. Ach, moet je eens horen. Wat een feest. Feest voor je oren. ZFM, het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag, dames en heren. Hier zijn Daryl Hall en John Oates.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 Never Sarah smile. I oh, want you smile and cry for me, Sarah. If you feel like leaving, you know you can go, but why don't you stay until tomorrow? If you want to be free, you know, all you got to do is say so, and when you feel cold, I want Zelf weer maken. Even smalen. Even smalen. Daryl Hall en John Oates. Om zes voor negen hier bij ZFM. Goedemorgen, dames en heren. Ik zit hier met Frank Paardenkoper, mijn grote vriend. En uh, we zijn de dingen van de dag een beetje aan het doornemen. En uh, ja, dat, uh, dat gaat uh, goede kant op, hè, Frank? Ja, absoluut geen. Dus wat dat betreft, we uh, zitten namelijk uh, richting voorjaar. Richting altijd voor voorjaar, Frank. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Heb niet jij. dat we nou een uh, extreme winter hebben gehad, gelukkig niet. Dus, nee, het uh, is, uh, uh, het is uh, ons allemaal bespaard gebleven. Alle, alle kou en narigheid ja. en nattigheid. Nou, nattigheid valt wel mee. Nattigheid valt wel mee, maar goed. Redelijke. <laughs> Laten we de opwarming van de aarde en zegen zijn, ook weer ons dorp G. Nou ja. Dat scheelt dat... wel weer in de stookkosten. Ja, dat is ook weer waar. Je moet overal uh, de ja. positiviteit van kunnen inzien en bekijken. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En, uh, ja. ja en, uh, dat zijn van die dingen die ons allen aangaan. Absoluut. Even kijken, wat, uh, hebben we nog wat in het nieuws staan, uh, Frank? Ik, uh, net binnen, kijk hier op... Uh, uh, nou, het is niet echt dat je denkt van uh, zo, zo, zo, zo, zo. Connie Witteman heeft scheid, spijt met de scheiding van Hans van Breukhoven. Ja. Ja, is dat wat laat, G? Of Ik vind het wat van? laat, ja. ja. En hij is al overleden. Daarom. Dat en en Jan Smit ja. heeft een tijdelijk appartement om uh, te herstellen van zijn burn-out. Ja. Vind ik ook opmerkelijk. Ja, maar op een gegeven moment die man is geloof ik al van vanaf zijn elfde bezig. Ja, met de ja. Topprestaties ja. en uh, bankrekeningetje is gevuld. Bank, nou ja, ja, hij is wel gevuld, ja. Toch? Ja, ik ken, ja. Hem, ik ken hem vrij goed. Nou ja, dan kan je een beetje gas terugnemen als dat beter is voor je, voor je kast. En dan ja, dan hij heeft dan gelijk. Ik voel tegenaan, ja. Ja. Dat vind ik wel. ja, het is wel sneu als je dat, als je dat hebt. En, uh, Absoluut. Dit, is, dit was toch wel vrij pittig, denk ik, voor, voor hem. Ja, ja. ja, want hij heeft een aantal optredens in Duitsland en België, ja. geloof ik, moet, uh, of, ja. af, afgezegd. Maar ja, het is inderdaad, ik ken hem toen, was hij 18. Ja. En uh, ja, het was toch al een soort van uh, toen al beulen en, en, en elke keer naar uh, Therese naar, uh, uh, hadden ze een optreden in Gerlos in Oostenrijk. Ja. En dan gingen ze om, uh, zeg maar, een uur vier gingen ze weg. Nee, uh, ze gingen vier uur ochtends weg. En dan was er één pomp open, een pompstation. En dan gingen ze dan tanken. En dan uh, rezen ze er naartoe. En dan waren ze uh, nou, op tijd, uh, met tien uur rijden geloof ik, uh, in, in uh, Gerlos. En dan deden ze het optreden en rezen ze meteen weer terug. Ja. En toen kwamen ze s'nachts weer aan. En toen gingen ze weer tanken. En zeiden, wat moet je nou weer tanken? Ja, ze zijn net terug uit Gerlos. Ja, ja. En ze gewoon even heen en weer gereden. Ja, ja, maar dat doe je als je jong bent. Ja. Weet je, ik ging vroeger voor een weekend uh, naar New York om te shoppen. Ja. En dan gingen we vrijdagmiddag weg op de KL 641. En dan uh, maandagmorgen op de KL 642 weer terug om kort over zeven. Je ja, ja, ja. meteen door naar het werk. Ja. Maar ja, de laatste jaren had ik zoiets van... Uh, niet door naar het werk, maar door naar huis. Een klein knorretje doen. Ja, ja, ja dat, dat is dan dat beter. Maar goed, op een gegeven moment gaan de jaren tellen. De jaren gaan Frank. Dan ben je niet meer zo uh, impulsief. Nee, nee, nee, dat klopt. Een, een Hé, uh... hey, wat anders. Uh, André Rieu en Marco Borsater zijn de meest gedraaide artiesten op uitvaarten. Wist je dat? Nou, dat is ook een... Uh... Lekker om te weten. Een twijfelachtige eer misschien. <laughs> twijfelachtige eer. Ja. Een beetje dode do, je, do, je boel. Dooie muziek, ja. Do, je boel. Ja, ja maar ja. die timmert over het algemeen uh, los van de ter aarde bestelling. En wel flink aan de weg natuurlijk, die Rieu. Hè? Hele ja, dat kan ja. je zeggen. Ja, ja, dat is niet normaal. Ja. Is ja, echt ja, niet normaal doen. wat die man doet. Zo groot respect. Ja, ongelooflijk. Echt. En, en, en, zullen... en, en tegen, tegen willen dank. Hij is al een keer uh, onder Curetel van de bank, heeft hij gestaan. Oh ja? Ja, want hij maakt het natuurlijk ja, het is veel te duur. Weet je al, wat hij doet, dat kan je niet verdienen. Dat kost miljoenen. Oh ja? Ja, en dan, uh, ja, dan komt er te weinig binnen. dan gaat hij toch door. Ja. En ze, ja. ja, het moet goed. Ja, nou ja, Weet je dus, dus, ja, de prijs ja, ik, is waardig. Absoluut. Of je absoluut. doet het, of je doet het niet. En het is, ja, het is natuurlijk voor Nederland... Is, is dit, de, een van de beste artiesten die, uh, ja, die, die wereldwijd ik, ik ben wel eens in, uh, in Boston geweest. Bij een optreden van hem. En, uh, en in Detroit... Oh ja, ja, je ja, weet niet wat er gebeurt. Je weet echt niet wat er gebeurt. Maar zijn het dan uh, Nederlanders die daar naartoe gaan? Nee, nee, nee. Uh, ik, ik, was, uh, ik, ik heb een jaar lang al regie gedaan voor zijn concerten. Ah, oh, kijk. Okay, okay. En uh, dus ik uh, in Duitsland en in, uh, maar ook in Amerika. En dat, uh, ja, vond ik wel heel uh, bizar, uh, een bizar uh, um, uh, om mee te maken. Ja. En, ja. Dan, uh, en hij blijft helemaal, en hij gaat over, <laughs> Heeft hij een uh, hij heeft een bankje waar hij op, uh, waar die op uh, slaapt. En dat bankje gaat de hele wereld mee. Het bankje gaat mee? Dat gaat mee. Is overal. dat een bankje moon of, uh... Nee, is het is geen bankje moon <laughs> Ja, Frank, het is allemaal wat. Ja, maar het is een goed artiest. Het is een fantastisch uh, artiest. Het spreekt mij en, niet aan, uh, uh, die muziek. Maar nee, best, maar, dat is het toch het niet, niet. maar het is niet. Maar het is wel een absolute vakman. Ja, ja. ja dat klopt. We doen er nog één het nieuws. Rekke dag, he. Zwaai op. Hier is Piet Townsend en face-to-face. Dans je even mee? <laughs> Kom, een beetje van de vloer. Kom. Eén keer. Het is de laatste woord nieuws en het weer en het verkeer. En daarna zijn wij er weer.